En meestal zijn die de reuzenflauw. reuze flauw. Maar hoe flauwer dat ze zijn, hoe gauwer de massa ze zingt. Daar kan ik ook niks aan doen. We gaan het eens even proberen. En de kip zat in het kippehof. Van je tok, dok, dok, toch je dok, de kippers van je, tok tok tok. Van je tok, tok, tok, tok, tok. Ik zou niet zeggen dat we de Nobelprijs krijgen voor dit gedicht. Er is in de revue al zo dikwijls gevraagd dat de mensen ze zo'n refreintje willen meezingen. Dat doen we nou eens niet. Laat ze nou maar alleen zingen. Van je tok, tok, tok, van je tok, tok, tok. Dat kan de grootste ambassiel. Ik wil daarmee niks zeggen. Ik bedoel, ik bedoel nee, ik versta me goed. Die kan dat zingen natuurlijk. Dus het is geen verplichting. Het wordt niet gecontroleerd. De buurman uit het zoeterijn. Zijn vader was poelier, Zodat hij als expert wel goede raad wist voor het dier. Van Zanten consulteerde hem Hij kreeg een goede tip. En hij legde koude zwachtels op het stuitje van de kip. En de kip kreeg er de kinkhoes bij. Maar ze leidt geen ei. Maar ze leidt eh, Het voltallige koor. En de kip zat in het kip.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 Van Zanten sprak Dat gaat me nou toch boven mijn begrip En die dacht Ik ga eens naar de somnabule met die kip Toen die voor een reeks daalde In de transe was gegaan Toen zei ze in de slaap Het is geen kip Het is een haan ja. En die haan die kraait er dan blij Maar die leidt geen ei Maar die leidt die geen, geen ei Nou zuster en broeders en It's in the gift